Hij liet via een website mensen betalen voor vakantiehuisjes die niet bestonden of die al verhuurd waren. De politie pakte de man twee weken geleden op in de buurt van Alicante. Meer dan 500 gedupeerden hebben zich al gemeld, onder wie veel Belgen. Sommige huurders kwamen pas bij aankomst in Spanje achter dat ze opgelicht waren. Op het CDA-congres heeft minister Donner steun gekregen van de leden over het AOW-plan van het kabinet. Voor het begin van het congres deelden vakbondsleden pamfletten uit tegen het plan om de AOW-leeftijd na 67 te verhogen. De leden zien uit naar de speech van partijleider Balkenende... aan het eind van het congres. In de wandelgangen wordt met trots gesproken... over de kans die hij maakt om de eerste EU-president te worden. Het Britse olieconcern BP moet de Amerikaanse overheid... 59 miljoen euro betalen voor het overtreden van de veiligheidsregels. In 2005 kwamen in een raffinaderij van BP in Texas... 15 mensen om het leven bij een explosie... BP beloofde na het ongeluk de veiligheidsmaatregelen bij de raffinaderij aan te scherpen. Maar dat is volgens de Amerikaanse autoriteiten niet gebeurd. BP zegt dat het meer tijd nodig heeft. De kloof tussen de twee regeringspartijen in Zimbabwe is nog groter geworden door opmerkingen van president Mugabe over premier Tswangirai. Mugabe heeft Tswangirai oneerlijk genoemd en gezegd dat hij niet meer te vertrouwen is. De ZANU-PF-partij van Mugabe en de MDC van Tsangirai vormen sinds begin dit jaar een regering. Maar van samenwerking is nog bijna niets terechtgekomen. Zimbabwe behoort tot de armste landen van Afrika. Door het wanbeleid van Mugabe is het land bankroet. Het weer bewolkt maar af en toe zon in de loop van de dag. Vooral in het westen en noorden wat regen, middeltemperatuur 12 graden. Morgen meer regen en flink wat wind. Het blijft wel zacht. Dit was de NOS-journal.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 Welkom bij het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Jorden Chile en de Glamorous Life. Een plaatje, lekker plaatje uit de jaren tachtig. We babbelen even lekker verder met Belinda. Ja. Zij is vanmiddag in de studio aanwezig. We hadden het over de enige bioscoop van Sanfoort. Het circus Sanfoort. En Belinda. Je wilt geloven of niet, maar er zijn nog steeds mensen die niet weten dat we hier een bioscoop hebben. Ja, dat... Het is toch een schande? Ik was toevallig, ben ik... Nou, toevallig. ik ben gisteravond zelf ook weer naar de bioscoop geweest, naar 'Glorious Basterds. En daar zat ook wel nog iemand in de bioscoop die zei... Ik ben nog nooit in dit pand geweest. Ik ben nog nooit in de bioscoop geweest. Maar, Hoe is dat nou mogelijk? Maar het is toch een geweldige zaal? Het het is, weer... Ja, het is helemaal geweldig. Het is, het is klein, het is intiem. Ja. Je ziet toch de nieuwste films. Ja. Want laten we wel wezen, niet altijd uh, première... Hoewel we ook heel veel premières hebben hoor. Ja. Opvallend voor een kleine plaats. Maar dus, en hebben we hem niet direct... Dan komt hij meestal toch wel in, in de slipstream er wel weer achteraan. Dus ik en, zou zeggen, ben je nog niet geweest? Kom echt een keer kijken. En, zag... en ook voor de prijzen... We zagen het kopen in Haarlem, hè? De prijs Kijk, is. kijk. Uh, Voor kinderen is het 6 euro en voor volwassenen is het 7,50. Kijk, dat bedoel ik. En 65 plus is 6,50. Oké, okay, en die hebben een aanstaande dinsdag, uh, moeten ze naar de film. Ja, niet alleen 65-plus, nee. hoor. Ik zeg ja. gewoon, dat is voor de... de, de, de, de uh, nou, de senioren, dat klinkt ook ja, zo oneerbiedig. De senioren? Bo maar... Oh ja, boven vijftig. Uh, ja, boven 50, en, 50, en 50, mensen die 50. echt gewoon houden van filmklassiekers. Ja. En welke filmklassieker hebben we dinsdagmiddag? Dinsdagmiddag om half twee hebben we de Clem Miller Story. Ja, Bij geweldig. Cinema Nostalgie. Ja. Met James Stewart in de hoofdrol. Klopt. Echt, ja. een, echt een gouden klassieker. Wat leuk. Hoe komt hij zo in de programmering uh, terecht? Nou, wat we eigenlijk doen, het is één keer in de maand. Elke eerste dinsdagmiddag van de maand is er een Cinema Nostalgie. Dan speciaal, wat ik ook al zei, voor, voor senioren. Als je niet uh, met eigen voel kan komen, dan kan je met de belbus. Dat is ook allemaal geregeld. En we leggen de bezoekers elke keer een keuze voor. Uit drie films. Dus we hadden de afgelopen keer de keuze uit de uh, Clemilla Story. Uh, Love Story. En uh, Buts... Uh, Cassidy en sun Sundance Kid. Ja. Ja. En dan mogen de aanwezige bezoekers... Die mogen kiezen. Ja. En de film met de meeste stemmen wordt de volgende maand gedraaid. Democratische kan toch niet? Nee. En men kan ook gewoon uh, tips indienen hoor. Want ik ben dan uh, zelf degene die dan uh, het voorbereidt. Ja. En ik weet natuurlijk wat dat betreft ook niet alles. Je weet wel veel. Maar dus als mensen tips hebben. In toevallig was dit namelijk een tip de Clay story. Die zei van die zou ik wel graag willen zien. Ja. Nou dat vond de meerderheid. En de geluidskwaliteit die, die heeft niet te lijden gehad door de jaren heen. Blijft... Nou het, dat gebeurt wel. Ja. Je moet zeggen op een gegeven moment als je echte, de echte 35, mm, uh, 35 mm films. Die zijn op een gegeven moment. Uh, ja dan wordt de kwaliteit minder. Er zijn een heel stel van de films die worden gerestaureerd. Die ja. zijn dan ook bij het filmmuseum. Sommige liggen ook in de kluis, die komen er ook niet meer uit. Ja. Alleen onder hele speciale voorwaarden. Ja. Maar wat tegenwoordig steeds meer gaat gebeuren... is dat je toch vanaf DVD mag draaien met een beamer. Ja, maar daar zie ik altijd voor. Mag niet, uh, je mag niet in het publiek. Nee, da, niet... nee, daar hebben wij toestemming dan voor. Dat is hetzelfde okay. als met filmvertoning. Ja. Daar krijg je ook toestemming voor. Dat kost natuurlijk ook weer het nodige. Dat uh, mag je begrijpen. Uit, Uiteraard, hè. Ja, ja, dat hangt er ook weer aan. Ja. Maar dan heb je toestemming om vanaf uh, DVD te mogen draaien... en dan via de beamer. Ja, en dan heb je natuurlijk wel het grote scherm. Ja. En, de en, en de kwaliteit natuurlijk kwaliteit met de boksen. Ja, dat is maar, het geluid. Maar dit stukje nostalgie, nogmaals de Glenn Miller story. Aanvangstijd ideaal, smiddags? Ja, half twee. Het is ontvangst vanaf één uur met koffie, thee. Hey. En, en ik... dan voor degenen die slecht ter been zijn, die kunnen met de lift naar boven. Dan worden ze verder naar de stoel geholpen. En ja. in de pauze komen we met koffie en thee naar de, naar de zaal, naar de mensen toe. Oké, okay. en ik uh, begreep je, de hele programmering doe je elke week in de in Zandvoortse Courant. Ja. En uh, die up, dat is helemaal waar de jeugd over de tegenwoordig over heeft. Er uh, is ja. helemaal van nieuws wat nieuws dat is. Ja, een tekenfilm. Het, is, het is een tekenfilm, een, een animatiefilm heet het dan tegenwoordig okay. ook meer. En uh, wat het leuke is van up, is dat hij eigenlijk ook voor volwassenen geschikt is. Het is natuurlijk heel snel dat je denkt: van ja, het tekenfilm dat is voor kinderen. Ja. Maar juist het begin van de film. Uh, en het hele verhaal is toch ook voor volwassenen wel heel erg ja, want ik, euh, leuk. Ik, ik kan me ook herinneren Ratatouille, een poosje geleden. Die, ja, film, die, ja, die is laatst twee TV geweest. Dat is ook echt ja, zo'n film waar je met ouders en kinderen naartoe ja. kan. En Up is precies ook zo'n zo ja, film. Ja, het, het mooie van Up is, het begint eigenlijk met het, het mannetje, de hoofdrolfiguur uh, Karel. Ja. Die zie je eigenlijk als, als jong kind, die zie je ouder worden. Dus je ziet uh, zijn leven als zich voorbij gaan naar wordt oud ja. en zijn vrouw overlijdt en dan krijg je eigenlijk een punt wat meer er ook van ons als ze hebben van ik had nog zo graag in mijn leven dit willen doen of ik had nog dat willen doen ja. en om die belofte aan zijn vrouw in te lossen gaat hij dus toch nog een wereldreis maken maar ja en dan is het natuurlijk wel de animatie dan moet het wel met de, de nodige humor uh, gebeuren. Oké, okay, schitterende programmering in, uh, in een circus. Jij ja, vertelde net uh, Belinda, als mensen een tip hebben, kunnen ze die uh, bij jullie ja, dat is. Hoe gaat dat? Moet ik daar binnenlopen bij jullie? Of heb je een e-mailadres daarvoor? Je mag me ook e-mailen e hoor. Dat, uh, het, gewoon het algemene nummer is mail.playin.nl En dat is dan met name ook voor, voor de cinema nostalgie. De gewone programmering die, die loopt vrij vlot achter de, wat ik al zei de premières uit. En, um... Ik heb de eerste tip al doorgegeven net. De je. Okay, ja, ik, zie list, ja. ik denk, wat ga jij ja. jou doen? Maar, je, je had het net over hè, met mensen die ze nog graag in hun leven hadden Ja, dat doen. Is, maar die is nog niet zo heel erg oud. Hè? Nee, die is nog niet zo heel erg oud. Maar het is heel leuk. Ze zijn twee oude kerels. Jack ja, Nicholson. Jack Nicholson. Zijn, samen met... Ja. En die hebben met z'n tweeën ook een lijst met gemaakt. Die, uh, Morgan Freeman. Morgan Freeman. Nee, jij hebt, je hebt het gehoord. Maar echt, dat is zo'n leuke film. Twee oudere kerels. Die hebben een lijst gemaakt. Van dat willen we in het leven nog een keer doen, ja. en het is zo goed verfilmd. Dus dat is mijn tip is de bucketlist. Nou, Ik we babbelen tijdens het uh, volgende plaatje even lekker door over de films. Lijkt me een goed idee. Halloween is het. Shakira sluit daar goed op aan met Sea Wolf. Ik zou uh, op de klok kijken hier in de studio van CFM. Zijn we bijna aan het einde van de eerste helft van de voetbalwedstrijd van vandaag. Dus snel over naar Joop Fres. Joop, hoe is het daar? Inderdaad, het nog een minuut of twee de officiële tijd. En er zal heel weinig bijgetrokken worden. Want de scheidsrechter het spel zo goed als niet stil hoeven te leggen voor wat voor dingen dan ook. Hele goede wedstrijd, het sportieve wedstrijd, dat ik zou zeggen. En een uitstekende scheidsrechter die het spel echt volledig beheerst. Helemaal niks aan de hand. Zandvoort is wel nu aan een laatste offensief van die eerste helft bezig. Twee keer in corner achter elkaar. Nu weer eentje. Nijntje vanaf voor Zandvoort gezien. De linkerkant van het veld. Dat wordt dus een indraaier. Want hij schiet met rechts. En de luchtwacht van Zandvoort posteert zich weer voor de keeper. Van, die, die kan er niet bij komen. Hij gaat net over het hoofd van Morris Mol heen. Als hij even aan kunnen raken. Wat Sanford wellicht uh, nog eventjes een aansluiting kunnen krijgen voor de rest. Max Adenberg die heeft de bal goed onderzet. Vanaf de linkerkant. Slechte paas. Gaat over de zijkant. Sanford mag gaan gooien. Vijf meter van de uh, hoekvlag. Uh, dat gaat Morris Mol doen. Vanaf de linkerkant ook nu weer. Hoe bijna gooi hij verkeerd in? Nee, hij heeft nog de bal vast. Kan dus nog komen. Gooit wel weer verkeerd in. Maar de schijfzetter vindt het goed. En weer een inworp. Zandvoort mag nog steeds gaan ingooien. En het is bijna tijd nu. En de schijfzetter die kijkt heel even op zijn klok. Dan komt die bal weer naar Remco Ronde. Ronde naar Mol terug. Mol die is een beetje een het tingelen uit de waas. En dan doet hij altijd vanaf de linkerkant. Mooie voorzet. Gaat hij over de keeper? Ja, gaat inderdaad over de keeper heen. Michael Kouw kan die bal oppakken. Aan de andere kant van het veld. Het passeert zijn man met een overtreding. Schijfzetter fluit. Uh, dus een vrijbal voor Marken, ter hoogte van de 5 meter lijn van Marken en dat, die hebben geen haast natuurlijk, die willen graag met die 2-0 de rust uh, ingaan dat, uh, dat is logisch Um, ja, de ja, bal moet nog steeds genomen worden. Ja, gaat die genomen worden naar de centrale verdediger van de Marken. Ik kan zijn nummer hier vandaan niet zien, want dan loopt naar mij richting mij. En die speelt u naar de linker verdediger. Dan blijft lekker een beetje ronddraaien achter in Marken. heeft geen haast natuurlijk op dit moment. En er gaat nu een bal een beetje naar de diepte in. Een beetje sneller wordt gemaakt aan de rechterkant van het veld van de Zandvoort. Goede voorzet daar. Dat, maar niet uh, op maat, uh, de, wordt, door Stijn Stobbelaar wordt hij weggespeeld, maar ook niet goed genoeg. En weer Stobbelaar in balbezit. Daar is het laatste zijde kluisje af van. de is een goed leidende scheids, zegt Peter de Waart uit Amsterdam. Zandvoort staat met 2-0 achter. Het is op dit moment niet anders. Ze hebben er al de kansen ervan gekrapt, maar uh, niet kunnen scoren. En dat uh, is eigenlijk Zandvoort's eigen schuld, want ze waren niet scherp genoeg.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 Op de Stamfordse Radio hoorde je Den Hartman. Je weet wel, die man van We Like My Fire. Een hele grote hit. En dit was ook een andere, iets minder grote hit. Maar wel een hele lekkere plaats. Je hoorde We Are The Young. Allemaal bij Stamford op zaterdag. Vorige week gebeurde het in het programma. Vertel. Wat gebeurde er? Ik draaide een kerstplaat. Ja. En jij stond me zo aan te kijken van... Wat doe jij nou? Ja, Is nog moet Sinterklaas nog aankomen la, la, la, la, en dergelijke. Eerst, ja, er zijn zelfs dorpen die hebben een, een bord staan van... Zo'n rode rond bord met zo'n rode rand. Kerstman streep het door. Ja, echt waar? Ja, En die wordt als Sinterklaas rustig weg is en als Sinterklaas is vertrokken, dan mag je naar de kerst. Maar dan denk ik van, ja, ben ik dan echt de eerste die, die op de radio een uh, wat nou allemaal, een uh, kerstplaat draait. Nou, dat bleek dus niet het geval. Op oh. maandag zat ik even naar een collega station Radio 2 te luisteren. Maandagmorgen. Ja. Dus net na dat weekend, weet je wel. Ja. Ja. En die draaide deze plaat. Nou, die vond ik wel toepasselijk op het volgende onderwerp in dit programma. Driving Home for Christmas, maar dan moet je wel met een gepoetste auto komen. Oh, Oké. Okay. Ja, Chris Ria is hier. Hey, Ik wil. Hebben we het zo dadelijk over. De mobiele poetscentrale. Een nieuw bedrijf in Salvoort. en Karin komt daarvoor naar de studio van CFM. Hier is Chris Ria. I'm driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. my Uh, Voor mijn Gaga. Gaga. Oh, Gaga. Ja, Radio Gaga. Gaga, oké. Okay. Inderdaad, de single van Queen. Dat allemaal bij CFM Sanford, Sanford Zomerop. 24 op zaterdag, uur per dag. Hè? Ja, Sanford op zaterdag. Where else? 24 uur per dag te beluisteren op uh, internet. Op televisie natuurlijk, kanaal uh, 45 en op de radio, kabel 104.5 en de ether 106.9 FM. Nou, we hadden het juist al over: over de driving home for Christmas. Met een gepoetste auto moet je natuurlijk uh, dan wel uh, tevoorschijn komen. Ja, ik. gast bij ons is uh, inmiddels aangeschoven, uh, Karin, en de naam als ik het goed zeg, Calzado. Ja, dat klopt. En dat, is, dat klinkt Italiaans. Spaans. Is Spaans. Het. Ja, maar met een echte Zandvoortse moeder, dat wel. Oké, okay. ja. uh, mobiele poetscentrale Zandvoort, ja. wat moeten de luisteraars en wij uiteraard ook daaronder verstaan? Uh, nou, daar moeten we onder verstaan. Een uh, professioneel uh, autopoetsbedrijf. Ja. Uh, op het moment uh, werken we veel voor uh, grote dealers uh, in de omgeving. Maar uh, de bedoeling is uh, om het vandaag ook eens uh, aan het publiek uh, hè, bekend te maken dat, uh, ja, dat die faciliteit er is. Het is niet alleen voor bedrijven. Absoluut niet. Dus ook nee. voor particulieren. Ook voor particulieren. En uh, ja, we hadden het al even over Spanje. In Spanje bijvoorbeeld uh, ja. is het heel gebruikelijk dat mensen voor een paar tientjes uh, hun auto... Uh, kunnen laten onderhouden door een uh, professioneel bedrijf. Ja klopt. Ja. Want jullie zijn mobiel. Uh, uh, jullie hebben een vestiging in Noord, geloof ik? Klopt. Ja. En, dus wat, wat is het adres? Wat zijn de adresgegevens uh, daarvan? Onze adresgegevens zijn Potgietenstaat nummer 13. En we hebben in Zandvoort Noord op het bedrijventerrein uh, ook een locatie waar we de auto zelf poetsen. Oké, okay, dus, dus mensen kunnen kiezen of de auto bij jullie brengen? Ja? Of op locatie, om het zo maar eens te zeggen. Ja, precies. En desnoods uh, hè, komen we ook bij mensen langs. Dat is ook een mogelijkheid. Maar als we het over autopoetsen hebben, dan denk, denk de gemiddelde van... nou, even een potje water met een beetje drift en, uh, en eroverheen. Maar dat is absoluut ja. niet nee. wat jullie nee. doen. Nee, bij ons, uh, ja, uh, dat is... Uh, uh, de tijd heeft niet stilgestaan wat dat betreft. En uh, ja, de ontwikkelingen in uh, bescherming van autolak. Uh, mensen geven een hoop centjes uit aan uh, het kopen van een mooie nieuwe auto. En uh, ja, de lakbescherming, uh, dat is ook een wereld op zich uh, hè, waar uh, wij graag uh, de mensen hun voordeel uh, in laten doen door... Uh, dat ook professioneel te, te Moet behandelen. Het, moeten we dan zo denken dat er meerdere lagen opkomen? Of uh, jullie, uiteraard ga je eerst fase 1 gewoon schoonmaken. En ja. dan komen er natuurlijk beschermlagen overheen? Ja, precies. Of? We ja? gebruiken uh, beschermende poetsmiddelen ja. ook al uh, bij het schoonmaken, waardoor uh, ja, de lak uh, gewoon. Uh, bij oudere auto's weer helemaal tot z'n recht komt en bij nieuwere auto's uh, en ook bij de ouderen natuurlijk uh, ja, uh, minimaal zes maanden lang uh, beschermd is uh, tegen weer en win wind. Uh, Oké, okay, ja. uh, dus uh, ja, normaal gesproken moet je één keer in de maand of zo je auto wassen, maar jullie, die, ja. door, die, door die beschermlaag die jullie daarop aanbrengen, ja. kan je in principe zes maanden vooruit en dan kan je volstaan met hem even af te spelen? Af te, ja, spuiten, om precies, het zo maar te zeggen. precies. Wij gebruiken ook uh, vuilwerende middelen, dat, uh, ja. Ja, dat is eigenlijk standaard uh, in, de, in de middelen die we gebruiken. En, uh, hè, breng hem eens in de zoveel tijd bij ons langs, dan, uh, dan kun je zelf uh, volstaan met uh, hè, even de tuinslang erover ja. om de zoveel tijd. En dan ja, het glijdt het er uh, vanzelf weer vanaf eigenlijk. Nou okay. kennen de meeste mensen de tuinslang niet meer als ze hun auto gaan wassen, reizen naar de wastunnel, ergens, ja. hier in Zandvoort bijvoorbeeld. Maar hoe goed of slecht is een wastunnel voor een auto? Ja, nou, dat is van de zomer ook uh, onderzocht door de, het blad Autoweek. Uh, daar zijn wij ook uh, als een van de drie uh, testonderdelen uh, in, uh, in uh, belicht als bedrijf. En uh, ja, uiteindelijk komt het, komt het erop neer dat uh, eens in de zes maanden je auto langsbrengt bij een professioneel poetsbedrijf. Dat dat het meest gunstige is, omdat je er dan zelf ook minder werk aan hebt tussentijds. En omdat uh, de kwaliteit uh, van, de, van de bescherming en het schoonmaken uh, ja, niet te vergelijken is met een uh, met Een wastunnel uh. was doet soms nog schade. En, uh, dat wou ik hè, zeggen. Dus is, je, die die borstels zie secure. je in één keer op je auto. Dat, ja, <laughs> dat, dat schiet klopt. ook niet op. Ja, en het is ook gewoon niet secuur. En een motorruimte en vellige. Nee, die, dat, is, uh, dat is verschil. Bedoel, die neem je daar niet, uh, niet ik, mee. Ik ga, nee. ik ga regelmatig naar de wasstraat, Even die, die spuit eroverheen, prima. En dan kan ik ja. weer een poosje vooruit maken. Ja, of je, moet ja. een, uh, je, kan, je kan het niet vergelijken met wat u doet. Ja. U, uh, u benadert de auto heel anders. Interieur, ja. exterieur, allebei. Klopt. Motorruimte, velligen. En uh, ja, dat is je auto gewoon waard. Hè. Het oh. is, uh, breng breng ja. me toch even op een stukje milieu. Hè. U kaart ja. het ook al aan van uh, Spanje. Ik bedoel, als ik in Spanje ben, uh, mag ik mijn auto niet meer wassen uh, op straat. Nee. Dat is daar gewoon Klopt. bij wet verboden. Klopt. En u in Noord hebt daar gewoon uh, de goede afvoersystemen. Klopt. Het uh, ja. is een stuk milieuvriendelijker, hè? Ja. Ook. Precies. Want ja. uh, gewoon, gewoon op straat staan, uh, ik zou dan naar u toe gaan. Tuurlijk ja. zit daar een kostenplaatje aan, want ja. het is niet even je auto wassen uh, voor een paar euro. En, maar nee, nee, het is echt een behandeling waar je het over heeft. Klopt. Hoe lang ben ik mijn auto kwijt en wat kost het gemiddeld? Um, nou, De kosten die, uh, gaan natuurlijk altijd in overeenstemming. Je kunt het uh, zo uitgebreid maken als je zelf wilt. En uh, ja. Ja, Iets boven de 100 euro, dan heb je echt het hele pakket uh, ja. heel, heel uitgebreid. En dan is hij uh, nou, absoluut voor zes maanden of uh, nog zelfs iets langer uh, helemaal beschermd. En, uh, maar ja, iedereen kan natuurlijk ook langskomen voor uh, het uitstofzuigen ja. van zijn interieur. En, uh, of even alleen de, de motorruimte laten behandelen. Hè, of uh, iets laten oppoetsen. Dat doen we ook. Uh, kleine krasjes. Uh, huisvrouwen in de parkeergarage. Daar, daar, da nou daar hebben we ook de perfecte oplossing. Daar had hij nog niet over moeten beginnen. Want ik kwam zondagmorgen ja. van Spijkstraat. Ik kom hier bij mijn auto. Mooi zwart klein mooi, autotiet, Mooie, erop. mooie ja. kras erop. Mooie kras erop. Dus ik vind dat die politie wel eens wat vaker mag... bij die uitvalswegen, ja. s'nachts om uur of drie... mag gaan controleren, bij deze. Ja, de Spijkstraat altijd gevaarlijk, ik hè? Zet al maar, ik zet hem veel te smal andere kant. Van twee richtingsvereniging. Maar goed, ik dat, dat, dat, dus kleine schades... Uh, ja. krassen en dergelijke. Ja. Nou, dan ja. krijgt u druk. Ja, ja en ook uh, voor degene die erover denken... om hun auto te verkopen. Zeg, je hebt een autootje van een jaar of tien oud. Uh, ja, als je die eens uh, voor iets over de 100 euro... bij ons uh, onderhanden laat nemen. Dan, ja. Uh, ja, dat is... Uh, in de wereld en in de dealerwereld heel goed bekend dat je dan de verkoopprijs zo met 500 tot 1000 euro ja. soms zelfs. Ja, maar ze ruiken kunt, anders. dat wou ik zeggen. Ja, wat, ja, ik heb op jullie website gekeken en daar staat het ook inderdaad expliciet op vermeld. Van verkoop je auto of zo? laat hem even poetsen ja. bij, bij ons. Ja. En dan uh, krijg je er uh, zo rond de 500 euro meer voor. Nou. Ja, we poetsen dagelijks ja, het... uh, voor grote bedrijven en voor dealers. Uh, ja, en uh, daar is dat gewoon heel goed bekend. He. Laat, laat je die auto eerst poetsen, dan uh, de verkoopwaarde stijgt absoluut. Interieur, dashboard, uh, alles ja. wordt uh, ook meegenomen in de grote beurt, zeg maar. Klopt, ja. En uh, wat is de, hoe staat het op de website? Mobielepoetscentrale.nl Achter elkaar met een streepje tussen ieder woord. Oké. Okay. Ja. Mobiele poetscentrale.nl. Ja. Klopt. Daar staan alle details op vermeld. Ja, jullie zijn in 2008 begonnen hier in Zandvoort. Klopt. Ja, da en daarvoor. Zaten jullie altijd al iets met auto's te doen? Of is het gewoon een heel nieuw idee wat ontstaan is? Nee, het is een nieuw iets. Ja, echt, ja. Helemaal nieuw. Ja, echt helemaal nieuw? Echt helemaal nieuw. We hadden wel wat, uh, wat poetservaring daarvoor al. Maar uh, ja, het zijn twee uh, jongens van, uh, van buiten. Heel ver van buiten. Zelfs uh, uit Libanon. En uh, ja. nou, Die zijn allebei uh, vol enthousiasme begonnen. En... Uh, we hebben ook uh, van uh, een ander bedrijf hier in zijn antwoord uh, ja, de goede wind meegekregen. En uh, zijn opgeleid uh, daarin. En uh, ja, doen het nu al uh, bijna twee jaar voor zichzelf. Ja. <coughs> nou, het klinkt helemaal goed. De, wij hebben weer telefoon. Ik denk dat het Joop van Ness is. Zullen zo, zo, zo dadelijk eventjes uh, even tussendoor uh, proberen? Joop, die doet het uh, verslag uh, voor jou uh, van, de, van het voetbal, uh, Karin. En we gaan even naar uh, Joop van Ness toe. Joop. Ja, de 17e minuut van de tweede helft. Piet Keur heeft drie man gewisseld. En direct daarna valt het eerste Sanfordse doelpunt. Een hele mooie solo van Michael Kaal, die het mooi af kon maken. Sanford staat nog maar één doelpunt achter. Kijk, dat zijn goede berichten van jouw van Kari, nog even verder over ja? de poetscentrale. Mogelijk gaan jullie, uh, ja, we zouden het er eigenlijk niet over hebben, maar de activiteit uitbreiden. Wil je nog niet al te veel over vertellen? Nee, laat je niet maar, naar de tent lokken hoor. Maar dat de tent nee, nee, nee, nee, nee. Maar het betekent gewoon dat jullie, uh, zeg maar, uh, met uh, nieuwe initiatieven gaan komen. Ja, we willen nu, omdat we ja, de, de gewone burger ook uh, meer toegankelijkheid willen geven. Uh, hey, uh, willen we dat uh, ja, op een, op een uh, meer commerciële locatie ook uh, aan de man brengen. En net, als, uh, net als in uh, buurlanden om ons heen. Uh, ja, uh, eigenlijk ja. Uh, hey, als iets... Uh, Standaards uh, voor het onderhoud van je auto uh, aanbieden. En uh, ja, dan gewoon tegen een mooie prijs. nemen de mensen het werk uit de handen. En, uh... ja, maar ik... ja, dat ik... wou ik zeggen. Oh, Jan, o... heb jij wel eens lekker je auto uh, gepoetst en zo? Weet je, met nou, speciale, uh, ja, ja, ja, ja, ooit, ooit een speciale dingetje. Ben je de hele dag bezig? Zweet op je voorhoofd. Ja, want ja. Ik, je krijgt dan de rekening aan het eind van de dag en die moet je dan afrekenen. Daar ga ik, kreeg ik al het zweet van. Echt ja, zweet op je maar, voorhoofd. Nee, die middeltjes ik, zijn ook niet goedkoop ik, en dan hoor ik, ik, ik, ik dat bedrag. Ik ken het systeem, want ik had vroeger voor mijn oldtimer ook een paar keer gedaan en het is inderdaad waar. Je auto komt er weer blitzblank en zauber uit ja. en uh, hij ruikt weer fris en uh, hij is weer helemaal uh, up-to-date. Nee, ik ken het systeem. Ik ben en, er erg, erg over te ja, spreken. En, en beschermd voor een aantal maanden. Ja, hè? Klopt. In de tussentijd kun je af en toe uh, zelf uh, de tuinslang eroverheen gooien. En, maar het, uh, het zegt ook al wel wat ja. op de kwaliteit die u levert, omdat dealers bij u komen en uh, hun tweedehands auto's en derdehands auto's door u laten verzorgen. Ja, ja. Plot, Daar zit ja. die 500 euro weer in. Ja. Dat bedoel ik. En Karin, hartelijke dank voor de komst naar de studio van CFM. Ja. Uiteraard heel veel succes met jullie bedrijf. Ja, dankjewel. En Dan hou ons moet... op de hoogte van die nieuwe initiatieven. Want we zijn niet die. nieuwsgierig, maar, maar we willen we wel graag alles, alles weten. weten. Ja, ja, ja. het ja. nou, antwoord zal te horen. Ah, Oké, okay. <laughs> wwwmobile poets -centrale .nl. Precies. Daar vinden mensen alle informatie. Dankjewel en een heel fijn weekend. Graag gedaan. De Nederlandse groep, de Novo Band. En let's go dancing, lekkere muziek uit de jaren 80 bij Zandvoort op zaterdag. We gaan weer over naar Jovenes. We willen natuurlijk weten hoe het gaat met SV Zandvoort. We spelen vandaag uit tegen Marken. En we verlieten Joveness juist, of hoorden ze juist van Joveness... 1 of nee, 2, ja, 2 tegen 1 hè, is het. In het voordeel Dat dus van het. Marken. Dat was het. Dat was het? Dat was het, want op het moment staan we te wachten op... op middenuit, uh, van Zandvoort... Een hele mooie solo van René Commandeur, die legt een prachtig mooi breed op, uh, even kijken, Jeffrey Veerman, ja, die hoeft hem alleen maar in te tikken, want Boydavid was al uit zijn goal gegaan om te proberen de bal te onderscheppen. Leeg goal erhalve. en Sanford staat nu met 1-3 achter. Um, toch hebben ze ook de kansen gehad, want er is zojuist ook een koppel geweest van, ik dacht dat, dat uh, Maurice Mol was op de lat, of net over de lat heen, uh, Sanford, ja, die, Probeer te het te maar het gaat gewoon lekker. Net, net niet. Het loopt niet lekker. Uh, ze moeten veel aan elkaar wennen. Er zijn natuurlijk ook jongens die op, op, op hun vreemde positie staan. En dat, dat merk je toch ook. Zoals je net Paul van de Oort ziet, die is hij ingevallen. voor Stijn Stobbelen. Die staat dus op de linker te verdedigen. Is een jongen die rechtsbenig is. En ja, t, dat is onwennig voor hem. Het is sowieso al geen verdediger. En dan moet hij nog op links staan ook. Dat werkt natuurlijk niet. Goed, uh, Mark, nu weer in de aanval. Bal, bal naar de nummer 15. En dat is Roy Springer. Die gaat daar voorbij. Uh, naar uit je kan die bal breed leggen, Maar daar is Patrick van der Hoort. Die kunnen hem gelukkig nog net wegwerken. Maar wel in de voeten van um, uh, Marken. Uh, Michel Appel heeft hem nou ondertussen onder gekregen. En dan gaat de bal, nou, ja, die gaat de meter nog anderhalf naast. Dat is niet veel. En dat was een mooi schot van uh, weer die nummer 15 van uh, Roy Springer. En gelukkig uh, voor Zandvoort ging hij net naast het doel van Boy de Vit. Die kan nu die bal gaan innemen vanaf de 5-meter lijn. En je gaat kijken of je een zandvoerder kan bereiken. Want dat is natuurlijk wel cruciaal, anders kom je er nooit. Een mol kan een doorkop, wordt tegengehouden door een verdedigd, slecht, verdedigd vrije schot voor zandvoer. Middenveld. Die gaat het doen, Patrick Koper. Nee, Max Aardenwerk. Max Aardenwerk speelt Maurice Mol in. Mol met de verdediging in zijn rug. Raakt die bal kwijt, zoals hij het regelmatig doet. Gewoon weer pingelen, dat gaat ook niet. En nu kan Mark helemaal komen. Hij kan helemaal diep komen? Kan de vet erbij komen? Ja, de vet kan niet bij die bal komen. En die werkt hem over de zijlijn. Zandvoort uh, krijgt een, uh, een inwerp tegen. Maar uh, ondertussen is de verdediging van Zandvoort weer helemaal op orde. Wordt even teruggefloten door de scheidsrechter, want hij moet meer naar achteren toe. Gaat die bal komen? In het 16 meter gebied. Helemaal vrij, verkeerd verdedigd. Helemaal, Patrick van de Oort zat helemaal aan de verkeerde kant van de verdediger. En het is Boyd de Vet die grabbelt mis. Die glijdt mis. En nog een keer mis. En Patrick van de Oort. Oh, oh, oh, oh. Wat was dit? In het gegrabbel hier. Ongelooflijk. Boyd de Vet drie, vier keer ernaast. En uiteindelijk kon Patrick van de Oort kon die bal wegwerken. Maar ondertussen is het alweer uh, Marken dat de bal heeft veroverd. En uh, krijgt een vrije schot mee. Een meter of 15 buiten strafverbid. Uh, Vooroorzaakt door. Max Aarde weer die sterren zonder een beetje te hard aanpakte. we wow, dat was wel grof hoor, dat is te grof. In zoverre. De scheidsrechter heeft het nu nog steeds. De wedstrijd volledig in hand. Heeft nog geen kaart hoeven te tonen. Erg goed. Dat vind ik wel. Dat mag ook eens een keer gezegd worden. Maar ja, komt die vrije stop van Marken. Geen muurtje. Nee, natuurlijk. Die stelt het even weg. Gaat hij toch in één keer proberen. Wordt weggewerkt door op. Patrick Kopen. Petter Kopen. naar Paul van de Oort. Paul van de Oort. Probeert maar. Timo uh, de Reus te bereiken. Dat lukt niet. Uh, Marken kan overnemen. Weer in het 16-meter gebied. Er wordt geflout en geflout op van buitenspel. Zijn van krijgt een Jullie horen het. Het publiek is het er niet mee eens. Ik kan het niet zien. Want ik sta in de lengte richting van het veld. Maar het zal ongetwijfeld wel zo zijn. Goed, we hebben gespeeld. En nu even kijken. 25 minuten in de tweede helft bijna. De stand is uh, 3-1 voor Marken. En na het nieuws gaan we het einde van deze wedstrijd met u meenemen. Dankjewel, Jan van Nes, voor uh, dit moment. Zometeen weer terug bij Jan van Nes. We zijn alweer aan het einde van het uh, tweede uur, uh, Albert-Jan. Time flies when you're having ja, da fun. fun. Dat bedoel ik zeker weten. Zo dadelijk in het laatste uur nog heel veel andere interessante onderwerpen. Gewoon blijf luisteren naar Sanford op zaterdag. En het laatste plaatje voor vier uur is weer een speciaal. Die staat hier op mijn scherm. Kan je er Just. wat over vertellen? Ja, ja, ja. ik heb hem uh, speciaal even uitgezocht. Want afgelopen week, en daar wil ik toch even de, de luisteraars op attenderen. Hè, dankzij zijn kenmerkende stem, hoewel hij die nu een beetje kwijt is. Uh, Ramses Shaffi 76. Zingt hij wel nog steeds. En uh, hij vecht tegen een uh, slopende ziekte. En uh, vorige week uh, kroop hij toch uh, achter de piano in Hilversum... tijdens de presentatie van zijn cd en een dubbel cd, inclusief dvd. Luisterend naar de naam Laat Me... als vanacht, uh, uh, vanuit achter zijn piano liet hij nog even de muziek horen. Zijn stem was er niet bij, sprak hij zachtjes. Maar uh, zijn muisstille publiek kon dat uh, wel waarderen... omdat hij gewoon in persoon aanwezig was. Natuurlijk was zijn hartsvriendin uh, Lisbeth List ook aanwezig. En... Uh, toen presentator Bo van Ervedorens hem vroeg of hij trots is op Laat Me, deze dubbel cd-dvd, antwoordde hij trots. Ach, daar ben ik nog niet aan toe. Het moet allemaal nog beginnen. Luistert u naar Vivre van Daniel Lavoie.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 Ik zou ze kussen en begroeten, kom vanzelf weer voor elkaar. Laat me.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 Ik blijf nog lang, het liefst nog langer, maar laat mij blijven wie ik ben.